Als het leger sloegen veel al Qaeda strijders op de vlucht toen hun tanks en pst. Die voertuigen had al Qaeda vorig jaar buitgemaakt door het leger. De aanvallen passen in het offensief van Jemen en de VS tegen rebellen en al Qaeda strijders in een gebied waar die lange tijd de dienst uit Bij de Grand Prix van Spanje in Barcelona zijn 16 mensen gewond geraakt nadat de brand was uitgebroken in de garage van het Formule 1 team van Williams. Eén man heeft brandwonden, de anderen hebben rook ingeademd. Het vuur brak uit kort nadat de winnaar Pasto Maldonado met zijn team voor de garage op de foto was gegaan. De meeste gewonnen zijn medewerkers van het Grand Prix team. Het weer vannacht droog, het koelde af na een graad of vijf. Morgen wisselen zon en wolkenvelde elkaar af. Het wordt met 14 tot 18 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het enorm. Zelfwoord heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, Tep Alas, my love, he me wrong. To cast me off discourteously, for I have loved you so long, delighting in your company. Green sleeves was all my joy, green sleeves was my delight green sleeves was my heart of gold and who but my lady green sleeves thy gown was of a grassy green thy sleeves of satin hanging by which made thee be Thou harvest queen, and yet thou wouldst not. Aflevering 777. We zijn begonnen met Asher Queen en een mooi CD. This Love, Spiritual Love Song, zo noemt hij dat zelf. En ja, wil je. Het komt met de week dichterbij, 23 juni. Dan geeft hij een concert in de Oude Kerk Willemineplein in Naaldwijk. Het begint om 8 uur, kost 2,25 euro. En je kan het bestellen via telefoonnummer 0174. 627955. En dat gaat allemaal ter gelegenheid van het 15-jarige jubileum van het spiritueel lichthuis. Mana no Kocha, te Naaldwijk. En um, ja, op de Facebook pagina van Peaceful Radio. Daar vind je een, um, het hele verhaal nog een keer terug. Op de achtergrond Pure Inspiration. Een verzamelse cd van Oriana Music. We gaan luisteren naar track 2 van Kitaro, theme from Silk Road. Veel luisterplezier hier op CFM Zandvoort bij Peaceful Radio. mm I do Wherever I Showings was dat met uh, Fresh Global Tunes. En allemaal onder zijn eigen label uitgebracht. Tenminste, dat zeg ik wel. Musicventure. Globalflame.com so, uh, Dat is ook een andere website. En op de achtergrond hoor je Matthew Monforts op zijn gitaar. En daarmee gaan we beginnen aan de laatste trek van Peaceful Radio 77 hier op 7 Zandvoort. Hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Wil je meer informatie dan kan dat via de website www.peacefulradio.eu. Mijn naam is Benne Veugen. Ik zeg hele fijne nacht. Slaap lekker. En graag tot de volgende keer. Dag.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 Topman Scott Thompson van Yahoo is opgestapt bij het internetbedrijf. Hij was onder vuur komen te liggen omdat hij had gelogen over zijn opleiding. Op zijn cv stond een computeropleiding die Thompson nooit kan hebben gevolgd omdat die destijds nog niet bestond. De opleiding werd wel gemeld in de officiële biografie van Thompson en op documenten die werden ingediend bij de Amerikaanse beursautoriteiten. In het zuiden van Jemen zijn zeker 30 Al-Qaeda-strijders gedood, zegt het regeringsleger. Militairen bestookten met gevechtsvliegtuigen en zware artikelen.